9 uur, Jovo met het NOS Journaal. Griekenland deelzoekers per dag toe. In heel Griekenland verblijven nu rond de 25.000 vluchtelingen... die via de Balkanlanden willen doorreizen naar andere Europese landen. De regering in Athene vreest dat over enkele weken... 70.000 mensen in Griekenland vastzitten. De verwachting is dat dit aantal deze zomer zal oplopen tot 200.000. En daar is de opvang absoluut niet op berekend. De oppositie in Syrië waarschuwt dat als de schendingen van het staakt het vuur doorgaan, het vredesoverleg in Genève in maart in gevaar komt. Volgens de woordvoerder van de Syrische oppositie is het bestand dat gisteren van kracht werd verschillende keren geschonden. Bij luchtaanvallen zouden zeker 29 doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Het bestand waar Rusland en de Verenigde Staten het over eens werden moet twee weken stand houden. In die periode moeten Syriërs in belegerde gebieden hulp krijgen. In Enschede heeft een man van 33 gisteravond een molotovcocktail naar een moskee gegooid. Hij werd vervolgens achtervolgd door buurtbewoners die ook de politie inschakelden. Na korte tijd werd de man aangehouden. De schade aan de moskee valt mee. Het brandje is door iemand van de moskee snel geblust. Vorige week kregen diverse moskeeën in Nederland dreigbrieven toegestuurd. In de brieven stonden onder meer haken kruisen afgebeeld. Het is nog niet bekend waardoor de winkel van Pearl op de markt in Den Bosch gisteravond instortte. De opticien liet het interieur verbouwen, maar het staat nog niet vast dat de winkel daardoor instortte. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De gemeente heeft contact met de aannemer, een bedrijf uit Barneveld. Als het onderzoek in Den Bosch is afgerond, wordt het puin weggehaald. Daarna worden de naastgelegen panden gestut. en mag nu nog niemand in. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen in het westen wolkenvelden en in het oosten lichte vorst. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dinsdag in de loop van de dag regen en in het oosten natte sneeuw. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Las cosas del destino Disculpa Si te causo algún dolor Disculpa si te cause algún dolor Comprende la venganza del desastre